ProRail sluit vanaf september s'nachts op een aantal trajecten het spoor voor groot onderhoud en vernieuwing. Daardoor rijden er onder meer tussen Schiphol en Amsterdam CS een jaar lang op drie door de weekse dagen geen nachttreinen. NS zet dan bussen in. De maatregel is genomen om ongelukken te voorkomen. Bij werkzaamheden vorig jaar april in Amsterdam reed een trein door rood op een plaats waar aan het spoor werd gewerkt. En daarbij vielen doden en raakten veel reizigers gewond. Een vermiste vrouw uit Philadelphia is weer opgedoken... dertien dagen nadat haar familie dacht haar te hebben begraven. Enkele dagen nadat de vrouw was verdwenen, half juli... werd haar gezin gebeld met de mededeling dat er een lichaam was gevonden. Een zoon en een welzijnswerker die de vrouw kende... identificeerde het lichaam aan de hand van zwart-wit foto's. Daarna werd het lichaam vrijgegeven aan de familie voor een begrafenis. Nu wordt de identiteit van het lichaam opnieuw onderzocht. En op het Europees kampioenschap hockey in België... hebben de Nederlandse mannen in de halve finale verloren van Duitsland. De eindstand was 5-3 voor Duitsland... dat titelverdediger en olympisch kampioen is. In de olympische finale in 2012 en bij het vorige EK in 2011... ging Oranje ook al onderuit tegen Duitsland. De hockeymannen spelen nu zondag om het brons... tegen de verliezer van de andere halve finale tussen België en Engeland. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. Het weer. Het blijft vanavond lang warm... Morgen in het zuiden wolken en later wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog. De meeste zonneser in Groningen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... staat een lange file tussen afrit Iersik en Rilland, 8 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. De N256 zirik is in beide richtingen dicht... tussen afrit kort en zirik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 Zijn je op de NL altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. Onze twee dingen van vanavond zijn de topsportmentaliteit van een CEO... en de parallellen tussen de roemruchte geschiedenis van Fokker en de ABN AmroBank... Deze dingen vanavond en ook voetbal, trouwens, Herenveen speelt tegen Ajax. Op de dag dat het kabinet bekendmaakte dat ze ABN AMRO uh, weer naar de beurs willen brengen... zit hier Fokker-topman Sjoerd Vollebrecht. Goedenavond. Goedenavond. Beide bedrijven met een bewogen geschiedenis. Uh, inmiddels gaat het goed met uh, Fokker Technologies. Fokker Technologies. Uh, sterker nog, heel goed gaat het. Um, want ondanks de crisis steeg de omzet in twee jaar tijd met maar liefst 25% is toch niet slecht? Ja, we, we prijzen ons gelukkig ja. en wij werken in een wereldwijde markt. Uh, in uh, verschillende sectoren, civiele toepassingen, defensie toepassingen. We hebben 15 jaar lang geïnvesteerd in de onderneming. En dat heeft ons eigenlijk heel soepel door die crisis uh, heen geholpen. Ja. Dus het gaat goed. <laughs> ja. uh, Even um, het nieuws van vandaag. Ja. ABN Andere Bank. Die wordt, als het goed is, naar de beurs gebracht. Wat vindt u daarvan? Ja, ja, bijzonder. Er zijn wel wat uh, parallellen natuurlijk... historisch belangrijk in Nederland geweest, de, de bank nog meer. Uh, onze voorzitter van de Raad van Commissaris is Jan Kalf geweest... voormalig bestuurder van ABN AMRO. Dus in die periode van turbulentie hebben we er veel van meegekregen. Uh, maar het bedrijf heeft zich goed hersteld. krijgt alleen nu een jaar zeer intensief werken in voorbereiding om klaar te zijn voor de beurs. Ja, U zegt we hebben er veel van meegekregen. Is er dan ook onderling contact? Nou, ik weet wel, toen wij hebben onder druk gestaan van uh, bepaalde uh, uh, hedge funds. En op dat moment heeft ABN AMRO ons geadviseerd. En op het moment dat ABN AMRO zelf onder druk kwam bij wat uiteindelijk de opsplitsing werd. Uh, toen werd ik ook wel gebeld van wat zijn de ervaringen die jullie hebben gehad. Ja, en dan bent u open over uw ervaringen. Ja, ik heb toen, toen een, twee, twee uh, A4'tjes opgesteld met do's en don'ts van uh, wat wij hebben meegemaakt. Ja. Toen we hebben 2,5 jaar in zo'n situatie gezeten. Noem eens en don't? Nou, je, je, je moet uh, rekening houden dat het heel lang duurt... dus je moet vooral niet terug gaan slaan... maar je moet vanuit uh, wat je noemt de high moral ground ook de aandeelhouders hebben berichten. En, en hij wordt ground in normaal Nederlands. Uh, nou, dat, dat is dus dat je dat je uh, echt het uh, moet respecteren dat anderen een andere mening kunnen hebben en dat je daar tegenin kunt ja. gaan, maar dat je je niet voor ongelijk moet voelen. Uh, dat is zo'n uh, dood. en de andere kant is: doe zorg dat je je bedrijf ook een stuk afschermt, want iedere dag moet er wel geld worden verdiend. Ja. Uh, er wordt gevoetbald. Ja. We hadden het net over. Heerveen speelt uh, tegen Ajax. Bij die wedstrijd zit Frank Wilaart. Nou, het is net zes uh, minuten bezig of zo. Is er al iets spectaculairs gebeurd? Nou, Vint Bogasson doet mee bij Heerenveen. En uh, daar zijn ze uh, blij mee in Friesland. Hij heeft ook beloofd dat als er niet echt een heel mooi bot komt van een hele mooie club. Dat hij uh, voorlopig, dat is uh, tot de winterstop nog, blijft bij Heerenveen. En hij laat zich meteen gelden met een heleboel vertegenwoordigers van hele grote clubs hier op de tribune in Heerenveen. Heeft hij al twee serieuze kansen gehad. Nu de eerste voor Ajax Siktorsson. Maar uh, ook hij, net als Vint uh, Bogasson aan de andere kant, zijn landgenoot. Treft de doelman op zijn weg. In dit geval is dat een zweet Nordveld in dienst bij Heerenveen. Dus de openingsfase is bijzonder aardig. Met bij Ajax Boyleson die nu de bal aanraakt. Nou die naam hebben we echt al anderhalf jaar niet meer kunnen noemen in verband met Ajax. Want zo lang is hij geblesseerd geweest. En eigenlijk is hij al ruim twee jaar geblesseerd. En nu dus weer terug op de linksbackpositie, Omdat Daley Blind niet helemaal fit is. Dit jaar heeft Boylessen al zoveel minuten gemaakt. Dat iedereen hoopt dat hij dit jaar geen hemstringproblemen krijgt. De jonge Deen dus vandaag in de basis. En op rechts achterin is Ricardo van Rijn weer terug in de basis. Hij vervangt Lijon die en weer verving vorige week tegen Feyenoord toen Van Rijn nog geschorst was vanwege een rode kaart. Vorig seizoen speelde Heerenveen twee keer gelijk tegen Ajax. 2-2 en 1-1. Drie goals van Vint Bogason. Daar wordt dus wel het van verwacht. Daar gaat Siktorsson weer 1 tegen 1. Kan hij opnieuw uithalen. Hij wil de bal breed leggen op Fischer. Dat laatste lukt niet. Daar zit het been van Kruiswijk tussen. De openingsfase van deze wedstrijd is in ieder geval veelbelovend. en Je had gelijk, maar inmiddels zijn we weer een stukje verder. De openingsfase is inmiddels 8 minuten oud. Dank je wel, Frank. En uh, straks horen we meer van je. Um, hier tegenover mij Sjoerd Vollebrecht, topman bij Fokker Technologies. Voor wie bent u eigenlijk, Heerenveen of Ajax? Nee, Ajax uh, heel lang, uh, maar ik ben iets afgehaakt na de turbulentie per Ajax... Toen, uh, toen, toen men vooral de bestuurscrisis had en hoe dat is gegaan. U bent uh, afgeknapt op Ruif? Uh, nou, ik, ik denk dat het iets eleganter gedaan had kunnen worden. Door hem specifiek? Uh, Nee, ik denk de hele omgeving. Men, men heeft het wel erg op de personen uh, gespeeld. En, en wat ik eerder noemde, dat, dat moet je niet doen. Dat vind ik jammer. Omdat dat vaardige mensen iets goeds proberen te doen... maar dan ook te wijzen waar je het doet uh, geld wel. Dus dat vond ik jammer. Maar er zijn ook momenten waar je terugdenkt aan het grote Ajax... Ja. het kruift, maar ook de periode daarna dat ze speelden, eh, 60 minuten lang bleef het 0-0... maar je wist in die laatste 30 minuten... dan kilden ze de tegenstander. Ja. En dat zijn mooie tijden. Ja, heeft. ik zie u vertralen als u, ja. u zegt. Ja, ik, ja, ik vond dat mooi. Ja. Uh, de parallellen, daar hadden we het over. Tussen ja. Fokker en uh, ABN Amro. Ja. Um, er is in de tijd, toen het allemaal misging met de ABN... heel veel kritiek geweest eigenlijk op het feit dat het allemaal misgegaan is. Ja. Dat de overheid niet uh, het een en ander heeft gedaan... om te voorkomen dat het opgesplit werd, dat het verkocht werd, et cetera. Nou is het met Fokker ook misgegaan. Ja. Is het zo, he, nu is er uiteindelijk een soort doorstart en uh, is er Fokker Technologies, maar ja. Fokker, de vliegtuigbouwer, bestaat natuurlijk niet meer. Denkt u, het had ook anders kunnen gaan? We hadden, net zoals nu misschien bij de ABN, het anders moeten aanpakken als overheid? Ja, je beseft achteraf wat er uh, kapot gaat. En uh, er zijn wel een aantal dingen heel goed gedaan. Want toen het gebeurde bij Fokker was eigenlijk de Nederlandse overheid... wilde er toch nog wel weer meer geld in stoppen. Maar dat lukte niet omdat het niet meer bij elkaar kwam met, uh, met Dasa uit Duitsland. Uh, vervolgens heeft men doorgeïnvesteerd... de infrastructuur en innovatiekracht overeind gehouden. En dat maakt dat we op dit moment in die sector, en, en met name bij ons vrijwel evenveel mensen hebben werken... als een tijd dat Fokker vliegtuigen produceerde. Ja. Maar denkt u, als het nou allemaal anders was geweest... dan waren er gewoon nog Fokker vliegtuigen? Nou, er zijn er nog uh, meer dan 500 ja, die maar vliegen. dat zijn geen nieuwe. Nee, maar, maar zo'n toestel gaat 30 tot 40 jaar mee. En als dat gebeurt is, dus dan kun je hem gebruiken, de romp als discotheek. Dat heb ik ook gezien in Ecuador. Oh ja? Of school. Oh ja, dus, uh, ja de, discotheek. Het, gaat heel, het gaat heel lang mee. Maar er vliegen per KLM nog toestellen. Een goed toestel, niet zegt, er is het nog bijna geen vergelijkbaar toestel, maar dat zal wel in de loop van dit decennium vertrekken. Uh, Ocean vliegt ermee, En inmiddels vliegen er ook alweer 60 in Australië ja. op dit moment. Dus die toestellen zijn goed gebleken. Um, achteraf, uh, maar dat is heel makkelijk praten, hadden we wellicht 2000 fokkers gevlogen op dit moment. Zeer succesvol. En had je dus een industrietak... dat zo complex is dat het moeilijk te kopiëren is. En dan krijg je heel veel spin-off... dus uh, richting andere vakmanschap, innovatiekracht mm -hmm. in je land. Ja. En kan een stuk ruggengraat zijn. En, en zegt zijn u dan eigenlijk raak. met een heleboel woorden... ja, het had anders gekund en dan waren gewoon nog nieuwe vliegtuigen gemaakt? Het had anders gekund. Uh, maar ik kijk nu vooruit. Ja. Ach ja. Ehm... <laughs> um, u, uh, u vindt Kruif in elk geval de hele Ajax-concern... zoals het is, uh, in de tijd het niet uh, goed gedaan hebben. Um, hoe doet u dat? We hebben uh, topzeiler uh, Roy Heiner gebeld. Ja. Uh, u bent zelf ook een topsporter geweest, ook op het gebied van zeilen. Daar hebben we het zo over. Uh, hij zegt um, dat u een uh, manager bent met een topsportmentaliteit. Hij zegt het volgende daarover. Hij is iemand die erin gelooft... Hij is iemand die um, dat winnaarsmentaliteit die hij heeft in de zelfspot. Als hij gelooft, uh, zijn plan is goed en dat is het beste voor het bedrijf... dan zal hij dat ook uh, heel hard waarmaken. En dat heeft hij ook gedaan. En ik zag in dat niet opsplitsen tegen de stroom in van aandeelhouders en, en, en alle mensen om hem heen, heen... weer datzelfde winnaarsmentaliteit die hij had in de zelfspot. Leg uit. Ja, Roy, die, die ken ik wel, maar kende ik minder goed. Maar heeft gezeeld tegen mijn zwager. Die is vijf, jaar, vijf keer naar de Olympiade gegaan. Um, wat je daarin merkt, en dat is heel typisch voor sporters: dat ze, die hebben een mentaliteit en die durven zichzelf te confronteren met verlies en het, het eigen falen. En dat maakt dat ze op een bepaalde manier zich trainen en zorgvuldig worden om het moment dat erop aankomt door te zetten. Dus niet de inspanning, maar het resultaat is belangrijk. Maar, maar je kan je ernaartoe werken. Nou, dan krijg je uh, zo'n zo gevecht aan de beurs. En fundamenteel vonden we het niet juist wat er gebeurde. En daar stond ik absoluut niet alleen in. Maar we werden speelbal. Ja. Uh, en, en dan uh, hebben we een keuze gemaakt met de commissarissen. Dit is niet goed. Gelijk hebben, gelijk krijgen is verschillend. Maar mm -hmm. je, je moet staan voor de onderneming en de kracht. Ja. Op dat moment waren we uiterst krachtig en was het eigenlijk vreemd dat het gebeurde. Ik, uh, ja. ik wil u onderbreken, want die wedstrijd hier van ajax Ja, ah, er is gescoord. Er is gescoord, <laughs> dus we zijn benieuwd. Wat is er gebeurd, Frank? Inderdaad, er is gescoord. Nou, dat zal ongetwijfeld een uh, grote glimlach op het gezicht uh, laten verschijnen. Want na 13 minuten komt Ajax op 1-0 in Heerenveen. Na een hoekschop en uh, die bal valt voorbij de tweede paal. Daar staat Niklas Moisander en uh, die kopt onberispelijk de bal achter uh, Noordveld. Die bleef op zijn doellijn staan, was daar eigenlijk meteen al geklopt. Liet de korte hoek vervolgens ook open door niet achter de bal aan te gaan... en zo die hoek dicht te lopen. Dus was het voor Moisander een klein kunstje... om Ajax al binnen een kwartier op voorsprong te zetten in Heerenveen... Is 1-0. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, te gast hier uh, de CEO van Fokker Technologies, Sjoerd Vollebrecht. Zijn uh, bedrijf maakte de afgelopen twee jaar maar liefst een omzetgroei door van 25%. Uh, we hadden het erover dat u op zeer hoog niveau zelf gezeild heeft. U bent wereldkampioen geweest. Um, uiteindelijk heeft u uh, ook zelfs deelgenomen aan de Olympische Spelen. En we hadden het over het feit dat die ervaring u ook als manager iets heeft gebracht. U bent nu daardoor ook een, een betere manager geweest geworden? Nou, ik heb, toen ik geselecteerd werd om Storik te leiden... die eigenaar uh, was van, uh, van Fokker... Uh, toen ben ik geselecteerd door Simon de Bree en die vond de sportachtergrond belangrijk... om dat stukje mentaliteit en resultaat te Ja, want uit. ik weet wat ik wil en daar ga ik naartoe. Ja, de, uiteindelijk, als je zegt ik wil honderd uh, meter lopen en ik wil winnen... en als je dan twee wordt, heb je niet gewonnen en dan moet je aankunnen. Wanneer je zegt ik wil twee worden, je wordt twee, heb je precies gedaan wat je wilde. Nou, dat, dat is dat uh, resultaatgerichtheid. Ja. En u wilde niet altijd twee worden, neem ik aan, u wilde één nee, worden. Nee, nee, nee, zeker met zeilen, maar ook met sport, met, met bedrijven. Bedrijven vormgeven dat ze speciaal worden uh, vanuit een sterk verleden... Of, of, of elementen die sterk zijn, maar nog niet bij elkaar komen in het vandaag geld verdienen en dan een door investeren in morgen... zodat dat ook voor de volgende generatie is, dat is iets heel bijzonders. En dat vind ik uh, wat je met sport ook doet. Alleen fysiek kan je het veel langer volhouden met bedrijfsvoering dan in sport. Ja, want uh, is het zo dat u, he, die 25% groei die er dan ja. nu is, uh, was dat uw doel? Nou, we hebben doorgeïnvesteerd eh, en iedere eh, euro die we verdienen... herinvesteren we in innovatie en weer nieuwe programma's. We zijn nu bezig aan vijf nieuwe grote ontwik ontwikkelprogramma's. En dan spelen we mee in programma's... die tussen de anderhalf en vijftig eh, miljard wereldwijd aan investeringen vergen. Dus een hele hoge complexiteit... Uh, waar soms 15.000 ingenieurs wereldwijd tegelijkertijd aan werken. Nou, en daarin hebben we onze weg gevonden. En wij doen dan hele speciale dingen. En dat noemen we een soort superspecialist. Dat vormgeven. Wat dan bijvoorbeeld? Sorry? Wat dan bijvoorbeeld? Nou, uh, we hebben materialen. Uh, er is het grootste passagierstoestel uh, in de wereld. Dat is de Airbus 380. Daar zitten vijf echte nieuwe technologieën op. Daar komen er twee Noem uit Nederland. Dat zijn panelen van uh, glasvezel samen met aluminium. Uiterst licht, uiterst sterk. Brengen de beste naar voren van twee verschillende materialen. Komt wel uit handen van Nederland. Op de universiteit in Delft ontwikkeld ja. met NLR het Kennisinstituut Laboratorium en Fokker. U zegt Is dit het met trots, he? nou, uh, Nederland u... doet heel veel hele goede dingen. We ja. hebben, we hebben een ASML wereldbedrijf die nauwelijks meer concurrentie heeft. Komt wel uit Nederland. Ja, wel uit Nederland. Ja. U was dus een topsporter. Ja. Uh, waarom dat zei je eigenlijk? Nou, we woonden aan het water, uh, familie uh, ook aan het water. Ze dus zijn op uh, tienjarige leeftijd uh, begonnen met wedstrijdzeilen. En, en toch vrij vroeg uh, bevlogen met tweelingbroer eier. En op twaalfjarige leeftijd zeiden we willen naar de Olympiade. Op twaalfjarige leeftijd zei ja. u dat tegen elkaar? Ja, en toen zei mijn vader, oké, okay, prima. Dan krijg je dat schip, moet je wereldkampioen worden. dan krijg je het. En waar waren we dubbel op zeventienjarige leeftijd. Maar goed, oh, er is weer gescoord, zeg. Hoe is het, mannen? Die mannen zijn ook lekker bezig. Um... Frank Wilaert, uh, hij heeft het gescoord En nu? En nu nog een keer tweede hoekschop. En uh, gewoon nog een keer bal bij de tweede paal neerleggen. Ietsje minder ver dan de vorige deze keer. Deze keer was uh, uh, Siktorson degene die uh, kon inkoppen. Nordveld nu wel van de lijn gekomen. Alleen slaat hij helemaal mis. Dus valt die bal over hem heen op het hoofd van Siktorson. Nou, die staat bijna op de doellijn. En met de beste wil van de wereld kun je zo'n bal niet missen. Zijn uh, derde doelpunt van dit seizoen alweer. En het zorgt ervoor dat Ajax heel snel heel gemakkelijk op 2-0 staat in Heerenveen. Straks vast nog een keertje. Tweelingbroer noemt u hem. Ja. Um, die had blijkbaar diezelfde mentaliteit... Ja, dat was niet altijd makkelijk uiteraard. Twee kapiteins op één schip. Maar uh, we hebben het lang volgehouden. Maar op 25 jaar leeftijd was de koek op. En wat betekent dat? Twee kapiteins in dit geval op één schip? bij Ja, nou, we, we stonden wel bekend dat we ook wel wat lawaai konden maken. <laughs> en dan op een gegeven ogenblik uh, ja, dan, dan strijd je met elkaar. Maar we vonden gek genoeg uit op het moment dat we heel rustig waren. We hebben ook een seizoen gehad. Toen uh, hield ons in, was niet ons sterkste seizoen. Dus we jaagden elkaar op. Iets meer de mentaliteit voor, voor mensen die iets mee hebben gemaakt van John McEnroe dwars door de muren heen gaan wanneer het nodig is. Ja, een behoorlijk uh, recalcitrant, hè? Ja, daar was het echt van... Uh, typisch Nederlands trouwens. Als je zegt tegen een Nederlander linksaf... dan zegt hij, dat bepaal ik zelf wel, ik ga rechtsaf. Ook als het dom is. Uh, nou, dat kom je dan ook tegen. Ja, was u ook zo? Uh, ja, nou, we hadden, we hadden een plan en een doel. En dat doel was heilig. Um, uh, en daar hebben we ook alles aan gedaan. Eigenlijk semi professioneel gezet. Het was het enige wat ik deed, heel lang. Uh, maar op een gegeven moment merk je dan toch... dat je dat niet meer alleen kunt doen. We waren ook redelijk uh, met zeilmakers bezig, uh, scheepsbouwers. Maar je merkt dat nu ook in de sport. Niemand doet het meer alleen. Het is, het is een, Nederland is daar goed in. Die produceert inmiddels uh, goede pre uh, prestaties. Maar dat is een samenspel van een team van vijf, soms, soms 25 man... om dat tot stand te brengen. Uh, en, en dan zie je dat je er veel meer had kunnen uithalen. Ja. Maar goed, u was dus een, een hecht koppel. Ja. En uh, op 25 jaar leeftijd besloot u beiden om te stoppen. Ja, op ik heb ik de knop omgezet van de ene op de andere dag. Ik stopte, is mijn oh, ja? tweelingbroer nog, nog wat langer doorgegaan. Um, uh, het werd ook tijd om een studie af te maken. Daar heb ik lang over gedaan. En toen ben ik op 28 jaar leeftijd gaan werken. Maar wat was het moment dan dat u dacht: nee, en nu kap ik? Nou, we hadden, we hadden eigenlijk 25 jaar. Toen kregen we teleurstelling dat uh, de, de, de Olympiade was heel politiek beïnvloed Invloed. Dus veel van de beste tegenstanders kwamen niet. Dat is zeer teleurstellend als sport, want je wil de beste zijn. In welk jaar was dat? Dat was 1980. Ja. Um, en, en je hoort nu ook alweer politiek en sport bij elkaar komen. Dat was niet goed. Um, dus dat gebeurt toen hebben we het jaar daarna nog was mijn tweelingbroer al gaan werken. En toen hebben we nog, nog gekeken, gaan we door? Maar op een gegeven moment zei ik, joh, als we nu niet vol intensief ingaan... half werk, daar geloof ik niet in. Schijnbaar, en toen ben ik geslopt. Ja. En hoe was dat een emotionele beslissing? Nou, je, je, je bent dan een jaar of twee bezig, drie, om de dingen die niet gelukt zijn... want dat herinner je als sporter vaak veel sterker... Om, om daar te zeggen, ja, het is zo, maar dat doet wel pijn. Uh, maar vervolgens vlieg je dan in, in, dit, in mijn geval, bedrijfsvoering... en dan heb ik alles uitgehaald wat ik leuk vond. Ja. Dus uh, dan neem je er afscheid van Dan en heb nu, je veel geleerd. En nu, op, hè, u bent volwassen ja. geworden, uh, u heeft nog steeds een tweelingbroer. Ja. Nou, Hoe is dat? Nou, dat het te is uh, um, terugkijkend. Je hebt geprobeerd dingen te doen. Je hebt Veel is gelukt, maar ook tegenvallers. Maar je hebt het wel gedaan. Dus uh, in die zin is het leuk. Vorig jaar ben ik naar de Olympiade gegaan. En uh, Randstad doet veel in de Olympiade met, met sporters. Uh, en dan zie je weer wat er gebeurt. Maar je ziet wel dat je nu meer, minder naar de technische kant kijkt, maar naar de emotie, hoe ze acteren, hoe ze bewegen. Nou, een Epke Zonderland gezien, daar ben ik een grote fan van, ja, maar dat is wat ik niet? noem. Ja, beyond Today's Excellence. Dus een man met een focus en wat wij denken dat niet kan. Hij zegt het kan wel en hij doet het. En dan zie je de tegenstanders die leren wat hij heeft gedaan, maar hij is inmiddels alweer verder. Ja, want inderdaad, dat is een soort uh, vechtlust eigenlijk. Hè? Is dat wat, uh, wat u ook in uw eigen bedrijf nou, uh, wilt inbreken? Dat uh, kan niet, uh, ken je in je vocabulair niet, want je weet dat je grenzen moet verleggen die in het verleden nog nooit gehaald zijn. En dan zie je bepaalde momenten dat gebeuren. We hebben ook de hockeywedstrijd van de vrouwen gezien. Gisteren bedoelde u? Nee, de, toen de Olympiade, oh, ja. Ja, en uh, judoka's gezien nou allemaal verschillende manieren hoe je het eindresultaat levert, uh, maar in het ene geval ben je zo sterk als het hele team en, en moet iedereen in zijn waarde en zijn kracht maximaal uitnutten. Mm -hmm. Nou dat haal je uit sport en dat vond ik heel leuk om na zoveel jaar opnieuw te zien. Ja, en u zegt ik let dan op emoties. Wat wat is dan wat u ziet? Nou, uh, op wat voor manier ze rust naar zichzelf brengen, hoe ze zich concentreren, ziet u uh, hoe dan? ze zich opvokken. Uh, op het moment dat er geleverd moet worden, hoe ze acteren, observeren... Uh, daar zie je nu veel meer patronen dan ik op dat moment uh, onderkende. Ja. Um, die vechtlust, hè, die ja. u dan, want dat is de connectie die er is tussen die sport en, ja. uh, en Fokker. Ja. Is het zo dat u dat ook genoeg bij andere Nederlandse bedrijven ziet? We hebben een aantal briljante bedrijven en het en buiten, buitenland kijkt naar die bedrijven... die zeggen, jullie kunnen iets dat, dat niemand kan. Maar dat is jarenlang, 10, 15, 20 jaar erin gebracht... door door te gaan en iedere dag een klein stapje te zetten... en opeens dat noem je tribal knowledge, breng je gezamenlijk iets tot stand... dat men niet begrijpt dat het kan. Uh, ASML, uh, je hebt Tenkaten, je, je hebt Philips die in zijn medische wereld... DSM... Dus we hebben heel veel bedrijven. En we behoren tot de top 30 ja. economieën in de wereld van 200. Dus uitzonderlijk. En we hebben Veen en Ajax. U voelt hem, hè? Ja, weer. <laughs> Ze zijn heel goed bezig. Lekker ons onderbreken. Uh, Frank Wielard, vertel. Ja, ik had al gezegd dat bij de ploegen aardig begonnen. En dat zetten ze ook gewoon keurig om in doelpunten. Vint Bogasson was de eerste die gevaarlijk werd. En is de laatste die gescoord heeft. De aansluitingstreffer van Heerenveen een prima aanval. En Vint Bogasson die de buitenspelval van Ajax omzeilt. En zo alleen door kan lopen op Vermeer. Ja, dat moet je de IJslander niet laten doen. Dat is een echte killer in de punt van de aanval bij Heerenveen. Hij zorgt voor de aansluitingstreffer thuis tegen Ajax. Dat nog altijd leidt met 2-1 in Heerenveen. Dankjewel, Frank. Uh, u zei net: wij zijn goed bezig. Wij worden ook bevestigd door buitenlandse bedrijven. Hoe merkt u dat eigenlijk? Nou, wij zijn in China, we hebben in, in vliegtuigbouw en ontwikkeling... zijn er straks drie continenten waar het gebeurt. Europa heb je een cluster van bedrijven onder de naam Airbus. Je hebt Boeing in Amerika, een grote naam. Daar ongetwijfeld allemaal wel eens een keer mee gevlogen. En je hebt, dat heet dan kom ik ABC, kom ik in China, dat is de nieuwe vliegtuigbouwer. Chinezen zeggen, dit vinden wij primair een sector die we willen ontwikkelen. 100 miljard gaat erin. En dat gaat waarschijnlijk 20 jaar nemen om echt tot wasdom te komen. Dus wij zijn bezig om dat te steunen. En zij zeggen tegen ons, jullie kunnen nog een vliegtuig bouwen. Wij zeggen, nou, dan heb je iets gemist in 1996. Toen zijn we gestopt. Maar... De kennis hebben nog heel veel hier zitten in Nederland. En dat zijn we er ook naartoe aan het brengen. Ja. Want wat ik eigenlijk bedoel is... Kijk, dat zij uh, focus in zitten blijkt. Want jullie ja. omzet groeit. Hè? Ja. Helder. Dus uh, in zekere zin wordt het bevestigd dat u het goed doet door gewoon orders. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk... Is het zo dat er wel eens een Chinees tegenover u zit? Of, of een weet ik veel wel, welk land dan ook. Die zegt... Wat ongelooflijk mooie dingen maakt u eigenlijk. Iets persoonlijks, dat ze dat zeggen tegen u. Dat ze laten blijken dat ze dat waarderen... Uh, absoluut, want we halen ze in de fabrieken. We laten ze met mensen praten. We gaan er ook met mensen naartoe. En, en dan zie je hoe ze beginnen te stralen. Want ze zeggen, ja, wij, wij worstelen met problemen. We weten dat we het moeten leren. Uh, maar jullie zijn alweer veel verder in je denken. Uh, maar we zien het ook met bewindslieden. We hebben natuurlijk toch veel te maken ook met de overheid... voor kennisontwikkeling uh, in de defensiekant. En zodra men in die fabriek komt... Ja, het worden op een gegeven moment jonge mensen weer... en ze vliegen van links naar rechts, want het spreekt aan... omdat er zoveel vakmanschap in zit. En ze zien hoe minutieus dat doorontwikkeld wordt. En dat spreekt mensen enorm aan. Dingen goed doen, uh, wat je ook in het voetbal ziet. Als iemand heel goed scoort, ja, dat, dat spreekt wordt mensen verdiend, aan. Ja. Ja. En heeft u dat zelf ook, dat u weer een klein jongetje wordt daar in die fabriek? Ja, nou in de, de fabriek. ik hou wel zoveel mogelijk mijn voeten aan de grond. Ik zeg, het is een vleugel, geef het een vorm. En uh, geef het snelheid, het gaat om hoge landingsgestel. Je kan het nog een keer gebruiken. Zo simpel is het bedoelt u? Ja, maar het is wel een uiterst complex product. Wij maken bekabeling in vliegtuigen. Zitten er 40.000 contactpunten in. Dan moeten ze indenken, he, delen door twee, hoeveel software er overheen gaat. In de F-35, dat is dat, is dat uh, gevechtstoestel. Um, daarin... Uh, werken op dit moment waarschijnlijk meer softwareontwikkelers dan uh, voor Microsoft. Die complexiteit zit in die systemen. En als dat tot stand wordt gebracht, dat het werkt en ook blijft werken, ja, dan ben je wel, uh, wel heel betrokken daarbij. Ja. En zou u, uh, kon u eigenlijk vroeger met uw opleiding, kon u ook vliegtuigen in elkaar zitten? Um, nee, want uh, ik, ik heb wel heel veel parallellen met de zeilsport, Want ja. dat is ook een zeer technische sport uh, met hetzelfde type materialen. En dat ruik je ook in een fabriek. Hè? Dat had ik toen al. We hadden heel veel uh, schepen. Um, uh, en een recente, ook nog een, een boot gebouwd met iemand, een ingenieur. Die heeft dat uh, samen gedaan. En wij hebben eigenlijk ook allemaal tekeningen, modellen in Delft geweest. Materialen toegepast. Waarvan je nu ziet, van, ik wou dat ik dat toen had geweten. En dat is dan op minischaal, uh, zie je wat in vliegtuigbouw. Op grote schaal gebeurt. En dat, dat is leuk. Ja, Nou is het zo, u noemde dat net, hè? de dingen ja. die u ontwikkelt... en het gaat goed. Voor u is het natuurlijk van essentieel belang... dat de overheid uiteindelijk gaat besluiten om de JSF door te laten gaan. Want dat is belangrijk ja. voor Fokker. Ja, voor de sector... Uh, want we werken er al 10, 12 jaar aan. Zeer succesvol. Uh, Ons zo'n 1100 mensen werken er nu al aan. En dat zal op termijn verdubbelen. Mm -hmm. En dat blijft dan wel 20, 30, 40 jaar doorgaan. We produceren voor de wereldmarkt. Zit u wel eens uh, in de, de Tweede Kamer, in de publieke tribune... en moet u u uh, verbijten omdat u denkt... neem nou toch eens een definitief besluit? Nou, je, je hoopt erop en het gaat komen. Eh, maar men moet vanuit de regering regeren, dat doen ze ook. Dus die zijn nu bezig om de finish te bereiken. Eh, heel diplomatiek hè, bent u nu. Ja, nee, maar we hebben daarvoor natuurlijk best veel contact gehad. Maar op een bepaald moment hè, houden wij ook wel voor... we denken waarom het een noodzakelijk product is, dat wordt bevestigd. Maar je ziet heel duidelijk bij minister Timmermans, die zegt... het is belangrijk dat we de rol vervullen, we hebben veel recht in dit land... Er voorrechten, ja. maar ook veel plichten. Ja, buitenlandse zaken, de minister. Ja, dus die, die doet dat. Je ziet de minister van Defensie zegt... ik ga zorgvuldig naar de finish uh, dit dossier brengen. En dat moet de regering nu doen. Ja, maar ik vroeg eigenlijk naar of u zich niet ook kapot ergert. Nou, ik vind, vind soms de slagvaardigheid of het herkouwen van bepaalde feiten... en, en soms de feiten negeren wat, wat in de, de waan van de dag gebeurt... Ja. dat is meer voor theater dan feitelijk de inhoud. Ja. Maar uiteindelijk hebben wij, als je achteraf zult kijken... gezien dat we 10, 12 jaar lang, 13 jaar lang... Echt, echt een consistente lijn hebben gezien van de overheid. En het mond uit in veel werk en veel innovatie... dat we ook in de civiele markt wegzetten. Ja. Dus in die zin dat zijn we straks weer vergeten allemaal. Als het allemaal doorgaat. Want u bent ja. natuurlijk afhankelijk hè, van die politiek. Dat is niet makkelijk voor een man zoals u. Die houdt van, ik heb dat puntje daar op de horizon. Ja, maar dat maakt het weer heel apart. Uh, ik heb, het is een zeer complexe bedrijfstak. Want er moeten zeer veel disciplines tegelijkertijd een product leveren. Niemand kan dat alleen doen. En je hebt overheden, innovatie... En onzekerheid erin als je iets nieuws doet. Per definitie is dat risicovol. Mm -hmm. um, en dat maakt het een bijzonder vak om in te werken. Ja, maar zijn. het is niet makkelijk voor u. Want nee. u zat normaal gesproken he, aan het roer. Ja. ja, u ziet nu te glimlachen. Want dat is waar, dat u moet het natuurlijk laten aan anderen om te besluiten of het doorgaat. Ja, maar naarmate je langer uh, werkt, besef je uh, dat je gezamenlijk veel meer kunt. Alleen dat je allemaal op je kracht moet spelen. En wij zeggen dat ook tegen onze mensen. En dat is een stukje vanuit die mentaliteit. Je moet relevant willen zijn. Je moet impact willen hebben. En je moet streven om wat vandaag uitstekend is te passeren. Want je werkt... Als het goed is veel uren van je leven, eh, dan moet je er iets van maken. En dat, dat is de wijze waarop het gebeurt. En dan nou, mag je weerstand best wel eens hebben. Heel veel uh, succes Dank u. met uw bedrijf. Ja, dit was uh, Twee Dingen van Max. In, uh, in gesprek was ik met uh, Sjoerd Vollenbrecht, uh, CEO van Fokker Technologies. Um, informatie en uh, uitzendingen terugluisteren, het kan allemaal op onze site Twee Dingen... En maandag, dan zijn we er weer, dan praat ik met voetbalmakelaar Kees Ploegsma. Dat is een uh, oud-PSV-manager. En met hem praat ik over de wereld achter de transfers. Uh, zometeen BNN Today, Erik Korton. Wat ga jij doen op deze prachtige zomerse avond? Ben je daar, Erik? Geen Erik Kortom. Jawel, ja, ja, ik ben okay. er wel. Ik had een rood lampje, maar je hoorde ja, me niet. Deze zwoele avond, wat ga jij doen? <laughs> Precies, deze zwoele avond gaan we in BNN Today... zoals gewoonlijk op vrijdagavond de Nieuwsweek afsluiten. En er is een hoop gebeurd. Politieke uh, verwikkelingen. Een dame die zich uh, verkiesbaar stelt voor de SGP. We gaan het hebben over Bradley, a.k.a. Chelsea Manning uh, En natuurlijk over Syrië, want daar kunnen we niet omheen. Uh, dat allemaal zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Half negen. Hier is Freddy Fontijn met het NOS Journaal. De Syrische oppositie zegt dat bewijzen van de gifgasaanval van gisteren uit Syrië zijn gesmokkeld. De woordvoerder zijn niet waar de stukjes huid- en bloedmonsters nu zijn, alleen dat ze door deskundigen worden onderzocht. Volgens de oppositie kwamen er woensdagochtend zeker 1700 mensen om het leven toen het Syrische leger raketten met zenuwgas had afgevuurd. Een militaire jury in Texas heeft een man schuldig verklaard aan de moord op 13 militairen in Fort Hood... Deze Nidal Hassan, een legerpsychiater, kan nu de doodstraf krijgen. Hassan, die van Palestijnse afkomst is, schoot in 2009 militairen neer... die op het punt stonden te worden uitgezonden naar Afghanistan. Hij bekende direct schuld en zei dat zijn daden gerechtvaardigd waren... om islamitische leiders tegen de Amerikanen te beschermen. Een vermiste vrouw uit Philadelphia is weer opgedoken... dertien dagen nadat haar familie dacht haar te hebben begraven... Enkele dagen nadat de vrouw destijds was verdwenen, werd er een lichaam gevonden. Onder andere een zoon identificeerde het lichaam aan de hand van zwart-wit foto's. Daarna werd het vrijgegeven voor de begrafenis. Nu wordt de identiteit van het lichaam opnieuw onderzocht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Het is half negen geweest, je weekend is begonnen. Inderdaad, iedere vrijdagavond sluiten we in BNN Today de nieuwsweek af. Het kabinet wil niet meer onderhandelen en de oppositie die moppert daarover, logischerwijs. Kortom, de zomer is voorbij in Politiek Den Haag en het spel is weer volledig op de waag. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We bespreken ook die afgrijzelijke beelden die deze week uit Syrië kwamen. Uh, beelden waar ik het, als ik erover nadenk en over praat, nog steeds koud van krijg. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Uh, naast mij aan tafel, NOS op drie nieuwslezer, Pim Thuis. Jij hebt het nieuws gevolgd en de muziek meegenomen voor vanavond. Ja, ik vrees er weinig gitaargeweld, Erik. Dat hoeft toch ook nee, niet. Nee, maar ik heb wel hele leuke andere dingen. Een gloedje nieuwe dansmuziek uit Denemarken. Uh, muziek van de hip-hop sensatie van dit moment: Earl's Sweatshirt. En een nummer van het beste album dat in Nederland niet te koop is: Braziliaans. Begin jaren 70, moet je horen. Het beste album dat in Nederland niet te komen is en de man die Earl Sweatshirt heet, dat belooft dat Ook hier in de studio Boris van der Ham, Herman Meijer en Rianne Meijer, overigens niet familie van elkaar. Uh, die hoor je zometeen nu eerst de sport met Ronald. er wordt nog steeds goed, in Heerenveen. Heerenveen, alles. Ah, alles ah, begon goed, maar de uitgang hierna... We ah, zitten hoor, een ja, beetje met is... een microfoonprobleem. Wij zijn, wij zijn, wij zijn verplaatst <laughs> van studio, Frank. Dus we zitten nu ja. in de studio. en Soms dan doet de microfoon het wel en dan niet. Maar Ronald, doe je het? Hoor je me, ja. Frank? Ja. Ik hoor je ja. uitstekend. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, PC, maar vertel maar goed. Hoe het, uh, hoeveel het staat op betoog ik bij Heerenveen Ajax. Uh, en hoe lang er gespeeld is. We zijn 34 minuten onderweg, dat is uh, het uh, zakelijke feit. Op het scorebord stond 0-2 na twee hoekschoppen voor Ajax. De eerste gemaakt door Moisander, de tweede door Siktorsson. Toen waren we 18 minuten onderweg. Daarna, vijf minuten daarna, Bogasson de diepte ingestuurd. Het was, uh, nou laat ik zeggen, een randje buitenspel. Ietsje eroverheen, maar het mocht door. En Finn Bogason is een koele IJslander, maakte de aansluitingstreffer. En die heeft zojuist opnieuw de buitenspelval omzeild. Zie je echt, gaf uh, de bal aan. En opnieuw Bogasson. Hij verraste Vermeer in de korte hoek. En het is inmiddels dus 2-2. De wedstrijd weer volledig open. Dat is hij sowieso als je kijkt naar het voetbal. Naar twee kanten toe. Achter de defensies ligt een zee aan ruimte. Daar gebruikt niet iedere club normaal gesproken altijd alles van. Maar deze twee clubs die kunnen er wat van achter elkaars verdediging langs voetballen. Nu kijken we intussen naar een herstelperiode voor Vermeer. Die even in botsing is gekomen met Sier. Na nou, weer een gevaarlijke counter van Herenveen. 35 minuten zijn we onderweg. Het is is Een prima wedstrijd met een prima eerste half uur. Ik heb me uitstekend vermaakt. en ook nog vier goals cadeau gekregen daarvoor. En eerlijk verdeeld over beide ploegen dus. Er was een primeur op het EK-hockey. Maar geen mooie primeur. Want voor de eerste keer in de historie staat er geen Nederlands team in de finale. Gisteren werden de vrouwen uitgeschakeld in de half finales, Vandaag de mannen. Olympisch kampioen en titelverdediger Duitsland. Wie anders was met 5-3 te sterk. En de bondscoach Paul Verast die baalt. Ja, heel erg, heel erg. We hadden natuurlijk met z'n allen meer verwacht. En uh, ja, dat is altijd. Als je meer verwacht en, je, en, je, en de realiteit is dit, dan ben je natuurlijk diep teleurgesteld. En zondag speelt Nederland nog om de derde plaats. De Nederlandse dressuurruiters veroverden gisteren nog zilver in de landenwedstrijd. Vandaag hadden ze individueel minder succes. Alleen titelverdedigers Adelinde Cornelissen eindigde bij de Grand Prix Special op het podium. Ze veroverde brons, was daar wel heel blij mee. Ja, goed, ik bedoel, uh, na, na de voorbereiding natuurlijk van afgelopen jaar, ja, ik ben echt, echt mega blij. Het paard van Cornelius de Parsifal werd in juni nog geopereerd aan hartritmestoornissen. Edward Gal viel net buiten de medailles, werd vierde en had dat, vooral te danken. Uh, had dat vooral te maken met het begin. Zijn paard undercover kon niet zo goed tegen het enthousiaste onthaal van het publiek. Ja, dat klopt. Hij is, uh, ja, nou ja, toen, het is natuurlijk wel heel leuk bedoeld dat je zo binnenkomt. En ze worden heel enthousiast. Het leek wel of ik al gewonnen had. Maar goed, mijn paard kan er nog net niet tegen. Dus hij spande zich en dan wordt hij druk. En het eerste wat we moeten doen is halt houden en stilstaan. En ja, dat deed hij natuurlijk niet. Dus dan begin je al heel laag. Danielle Heikoop werd 12e, Hans-Peter Minderhout 13e. Zondag komen Cornelissen Gal en Heikoop nog een keer in actie bij de Kuur op Muziek. Erik. Dat, uh, dat uh, hartritmestoornissenoperatie dan opeens winnen is geen do gevalletje doping. Nee, nee, nee. dat is niet nee, goed. Nee, denk ik check het wie, wie noemt zijn paard wel, en ook ja. Ja, dan ook undercover? Dan heb je al verlegenheid inge. <laughs> Ronald, denk <ingevalculeerd. laughs> Dank je wel. Gecalculeerd. Hier, alle uh, uh... tien. <laughs> ja. De gasten. Wat een verhaal. Uh, we hebben hier natuurlijk altijd de uh, smaakmakers aan tafel zitten. Maar van Vandaag lijkt het hier in de Studio 45 wel een kruidenrek. Oh, in Onze... de Studio 45 ja, zit er ja, dus ja, ja, gewoon ja, helemaal ergens achter dat op de, de media Ja. <laughs> Onze eerste gast is de Aromat onder de Binnenhof Watchers. Nummer twee is het bouillonblokje van de Journalistiek. En de derde is, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. De Mierik's wortel onder de bloggers. Dames en heren, de pittige melange van vanavond. Onze politieke man Boris van der Ham. Journaliste Rianne Meijer. En online publicist en oud-SGP-woordvoerder Herman Meijer. Kijk aan, er zit Marietje schaken ook nog bij... die zo meteen gaat praten over Syrië. Kom je nu helemaal net uit Straatsburg overgevlogen? Nee hoor, niet eens. Ja, gewoon ja, uit Amsterdam. Gewoon uit Amsterdam, ja. oké, maar ik ben heel blij dat je er bent. Uh, overigens ook voor Rianne en Herman. Meijer, allebei Meijer. Ik zei ja. straks, geen bloedband. Hebben, is dat ooit onderzocht al? Nee, maar er zijn echt heel veel van ons, hè? Anita is ook geen familie. <laughs> zover wij weten. Voor nee. nee. <laughs> zover wij weten. Doe ze een stukje zingen. Nee, goed. Um, en Boris natuurlijk. Boris Goeie als, uh, als uh, de aromat onder de watjes, Voel je jezelf ook nog steeds een beetje zo? <laughs> Ik weet niet wat het is. Gaan we het dan even okay, over hebben. Okay. Terwijl Biem een hele mooie <laughs> plaat aankondigt. Biem de muziek. Ja, een plaat die... Uh... Zet een Punt. Achter de week. En op dat puntje moet je altijd even wachten. Deze plaat is nog maar 24 uur uit. Eigenlijk nog niet eens officieel uit, want je kunt hem nog niet kopen. Maar wel gewoon luisteren op internet. Bobby met hoofdletters is de uitvoerende artiest. Enorm dansbare funky jaren 80 synthesizer klanken. Ik heb het vanmorgen gewoon een paar keer gedraaid voor het eerst. Ik werd er enorm vrolijk van. Ik denk, ik neem het mee. Bobby en The Theme of the Shrew. MUZIEK Robby, echte naam Robin Hannibal. Hij zit trouwens ook in de groep Rye. En die maakte eerder uh, dit jaar, kun je misschien kennen, de CD De Vol. Dat is ook echt een heel leuk album om eens te gaan luisteren. Tijd voor een kleine schakeling met Heerenveen. Al waar uh, Heerenveen tegen Ajax speelt. Einde van de eerste helft is bijna nabij, Frank Wielard. Ja, inderdaad. Nog uh, twee minuten Ajax uh, in de aanval. Met Fischer dwars door het midden. Althans, dat was hij van plan. Maar hij komt niet zo gek ver. Uh, Heerenveen neemt over met uh, eikremen op het middenveld. Links. Hij wacht eigenlijk tot Vin Bogason wegstart. Dat deed hij uh, al een paar minuten geleden een keertje. Schoot hij hoog over de goal. van. Uh, nou, wat zal het zijn geweest? 17, 18 meter van uh, Vermeer vandaan. Maar uh, nu verplaatst hij het spel naar uh, de rechterkant. Waarvan La Para even naartoe is uitgeweken. Krijgt hij natuurlijk uiteindelijk de bal weer terug. Eikem is dat. Oh. En die schiet dan de 3-2 binnen. Zo, Herenveen draait even die wedstrijd om in het laatste gedeelte van de eerste helft. Hè? Daar waar Ajax binnen een kwartier heel makkelijk op 2-0 kwam. In Herenveen is nu ineens de thuisploeg volledig opdreven. Allemaal voetbaldoelpunten. Twee keer de buitenspelval goed omzeild. En dit is gewoon een uitstekende aanval. Opgezet en afgerond. Door de Noor Eikrem. En dat is uh, natuurlijk uh, bijzonder knap van die 23-jarige Noorde hier vlak voor rust. Dus Ajax op achterstand zet in Heerenveen. En Ajax dat dus uh, moet reageren na de 2-1 vorige week tegen Feyenoord. Wat ook niet al te gemakkelijk ging. Dat had ook voor een heel groot gedeelte tegen een bijzonder lastig bespeelbaar veld te maken. Dat zag er niet zo uit zoals het er vandaag in de beginfase tegen Herenveen uitzag. Toen Ajax wel heel makkelijk voetbalde en heel veel ruimte kreeg ook om te voetballen. Maar Herenveen uh, dat achterin wel kwetsbaar oogt. Dat uh, laat nu zien dat het aanvallend wel degelijk ook wat kan. En dat ook Ajax verdedigend kwetsbaar is. Half minuutje officiële speeltijd nog in de eerste helft. Heerenveen, Ajax van 0-2 omgeturnd naar 3-2. De hele wereld reageerde deze week geschokt op een aanval met gifgas... in de buitenwijken van Damascus, Waarbij naar schatting 500 mensen misschien nog wel veel meer omkwamen. Nou, de hele wereld geschokt? Nee. All council members agree...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 Ja, je hoorde een woordvoerster van de VN en daar vinden ze het gebruik van chemische wapens heus niet tof. En iedereen vindt het hartstikke zielig voor de Syriërs. Maar Rusland en China blokkeren in de VN-veiligheidsraad. Een onderzoek naar de aanval. De internationale gemeenschap zit met de handen in het haar. President Obama weet het ook allemaal even niet meer. En onze eigen Frans Timmermans, die is boos. Konden we horen deze week. Maar daar trekt het regime van president Assad zich waarschijnlijk weinig van aan. Wat moet er gebeuren? Er lijkt werkelijk niemand te zijn die het weet. Ik kijk in de rondte en wij gaan het daar eens even uitgebreid over hebben. Ik praat erover verder met onze politiek-watcher Boris van der Ham. Politiek-blogger Herman Meijer en entertainment-blogger Rianne Meijer. En speciaal voor dit onderwerp aangeschoven vanuit Amsterdam. Europarlementariër voor D66 Marietje Schaken. Laat ik eens bij jou beginnen Marietje. Want ja. jij, um, jij zit in de Europese politiek. Hoe is er in het Europarlement gereageerd op deze uh, afgrijzelijk, mag ik wel zeggen, afgrijzelijke beelden uit Syrië? Ja, het is echt heel schokkend, maar uh, er zijn natuurlijk eigenlijk de afgelopen 2,5 jaar aan de lopende band schokkende berichten uit Syrië gekomen. Soms via kranten en soms ook helemaal niet meer. Er leek ook wel een vermoeidheid over de oorlog in Syrië uh, uitgebarsten te zijn, omdat ja, iedereen weer naar Egypte kijkt... En daar helaas uh, weinig aandacht voor is... omdat er ook geen oplossingen zijn. En wat je nu hoort zijn zorgvuldig gekozen woorden... soms stevige statements... bijvoorbeeld van de Franse ja. minister van Buitenlandse Zaken. Uh, maar het erge is eigenlijk dat Obama zegt... we gaan niks doen. Dat de Russen een onderzoek door de Verenigde Naties... eerst tegenhouden en er dan toe oproepen. En dat eigenlijk uh, de Russen... Iran en het Assad regime de dienst uitmaken terwijl Europa verdeeld is, terwijl Amerika niks doet. En terwijl de Syriërs sterven. dat is wel in zelfs een beetje wat er aan de hand is. En dat vind ik een buitengewoon zorgelijke situatie, Boris. Ja, en ja, het is inderdaad waar wat Marietje zegt van het leeft relatief weinig in Nederland. Je zag ook dat een paar maanden geleden was er een inzamelingsactie. Ja. Nou, dat heeft heel weinig opgeleverd. Dat komt ook omdat hè, dan zie je die vreselijke beelden in de krant. Echt ongelooflijk. En vervolgens zie je ook berichten van... ja, wat moeten we daar nou van geloven? Is dit echt? Maar en, en, mag, mag, dan wil ik je meteen onderbreken. Want ik, ik, ik heb de, deze reactie veel gehoord. Is ja, dit echt? Ja, onge... Als ik stervende kinderen op een tegelvloer zie liggen... Ja. die zichzelf buiten kotsen en schuim op hun ja. bek hebben staan... dan ga ik me niet afvragen of het echt is. Dan vraag ik me misschien alleen af wie van, wie van welke kant dat ja, gedaan heeft. Maar ik. ik ik kan me echt niet voorstellen dat er één regime is... wat kinderen uh, als acteurs gebruikt voor, uh, voor een filmpje op die manier. Nee, dat, dat is, dat is uh, nee, te... Ja, ideale. dat is wat, wat, wat in de Palestijns-Israëlische kwestie ook al jaren gebeurt. Kinderen ja. zijn een, man, een ideale manier om sympathie voor je zaak op te wekken. En als Arnold Karskens bij Knevel van de Brink zegt... dat hij niet denkt dat er hier sprake is. bedoel Ik Die kinderen waren overduidelijk dood. Dat ja. is al erg genoeg. Dat bedoel ik, toch? Ja, ja maar, maar het wat? wordt moeilijk. Ik bedoel... Als ik, ik weet niet wat de waarheid is nu daar. Dus ik weet ook niet nee, wie... Maar, je begrijpt mij niet goed. Wat ik zeg is dat het mij niet gaat om of het... Of het uh, de vraag is van welke kant het gekomen is. Ja. Dat is de vraag. Of die kinderen daar echt dood zijn gegaan, dat is niet de vraag. Dat vind ik dat je jezelf dat niet mag afvragen. Ja, dat, dat, mag dat, je, dat, dat mag je, je dat liever oh. niet afvragen. Maar het is wel zo, en dat, dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld. Dat je dus bij allerlei... Nieuwsberichten wordt gewezen op het feit dat wat zich nu aandient in de media en dit is waarschijnlijk gewoon wel echt en inderdaad zo gruwelijk als, als het zich voordoet, maar bij eerdere aanvallen hebben we gewoon echt is er soms ontmaskerd dat ze sommige dingen in scène zijn gezet en dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld dat de normale reflexen die je hebt als je naar dit soort beelden kijkt. Mm je eigenlijk in de steek laten. Want je kan, je nou, zie, je kan niet altijd maar het, zien ik, wat je ziet. Tuurlijk moet je heel kritisch kijken... naar welke, welke berichten er uit oorlogsgebieden komen. Altijd. Want ook als je het fout hebt... beïnvloedt het je eigen geloofwaardigheid en, ja. en handelingsvermogen. En natuurlijk maken we ons ook hele grote zorgen... over de extremistische groeperingen... waarvan er steeds meer, meer macht krijgen... meer wapens in handen krijgen. En uh, als je dan kijkt naar het geweld door het regime en het geweld door die extremistische milities... dan worden daartussen gewone mensen, ja. zoals wij hier aan tafel, uh, vermorzeld. Ja. En um, het is natuurlijk ook onderdeel van het probleem... dat er zo'n informatieoorlog gaande is, want zo kunnen we het gerust noemen. Er zijn geen westerse journalisten meer. Er zijn ongelooflijk veel journalisten uh, bewust en gericht om het leven gebracht. Ja. Uh, er wordt nu geen toegang verschaft tot de Verenigde Naties. Niet om dit onderzoek uit te voeren. Niet om humanitaire hulp te verlenen. En daarmee maak je eigenlijk ook hulpverlening... en onderzoek tot een oorlogswapen. En dat is allemaal onderdeel van het probleem... waar wij ook vanuit Europa... Uh, ja, toch een morele verplichting hebben om iets aan te doen. Maar wel behoorlijk machteloos tegenoverstaan, blijkt het. Absoluut, dat, dat uh, zeg ik met, met, uh, met een groot, uh, ja, grote pijn in mijn hart zou ik kunnen zeggen. Maar ik wat, vind zijn dat... de opties? wat zijn de opties? Ja, wat, kan je, wat zou je kunnen doen? Ik vind dat de Europese Unie veel steviger uh, op Rusland moet, uh, moet leunen. Wij zijn een belangrijke handelspartner voor, voor Rusland. En het is voor onze machtspositie, uh, even als, als tweede uh, groot probleem... naast wat de Syrische bevolking overkomt, zie je dat... de de Europese Unie en de Verenigde Staten worden gepiepeld... door Rusland, Iran en, en het Assad-regime en door China. En dat moeten we niet willen. En we laten het gewoon gebeuren. Ik bedoel, ook zo'n Franse minister dan, die dan weer met stevige woorden komt. Ik moet meteen denken aan een paar maanden geleden... toen het de Britten en de Fransen waren. Die zeiden, uh, we gaan het wapenembargo... Uh, op de export van, ja. van wapens naar, naar um, de rebellen gaan we niet verlengen. En uh, vervolgens hebben ze niets gedaan. Dus wat hebben deze twee landen gedaan? Met veel bombardie uh, het Europese standpunt van de 27 lidstaten destijds uh, ondermijnen. En vervolgens niets doen. Niets die doen, lacht van, zich dan rond. Je, ik kwam zeggen: Herman, ja, wat, wat, wat, nou, waarom zou je een wapenembargo opheffen. als je niet van plan bent er iets mee te doen? Hou het dan in stand namens de hele Europese ja, Unie. Ik ben wel blij dat ze geen wapens aan die rebellen hebben geleverd. Want als je dat ziet, word je ook niet vrolijk van. Ik ben daar ook blij mee, maar waarom zou je uh, een standpunt namens de hele Europese Unie met grote woorden, daar gaat het even om, het verschil tussen woord en daad, wel een hele grote broek aantrekken, zogenaamd dreigende taal uitslaan en vervolgens niets doen. Assad lag zich natuurlijk kapot, ja. want hij is al 2,5 jaar aan het winnen, hij krijgt het precies zoals hij wil. En los van... Nou, hij wekt niet heel erg de indruk dat hij aan het winnen is. Nou, dat zijn wel de berichten die uit het land zelf komen. Dat ja, de rebellen... regio ja. Maar, maar ik snap niet zo goed... Ja, ja. als wij druk gaan uitoefenen op Rusland... wat, wat, willen, we wat ja. willen we dat Rusland gaat doen dan? Dat ze bijvoorbeeld stoppen met het leveren van wapens. Zij eisen dat er geen wapens worden geleverd aan oppositiegroepen. Er zijn mm. ook goede redenen om, om je zorgen te maken... over het leveren van wapens überhaupt aan ongetrainde mensen die dan uh, op sportschoenen met, met zware wapens in de handen staan... Uh, over extremistische groeperingen. Maar laat Rusland dan ook ophouden met het leveren van wapens aan Assad. Dat zou een heel belangrijk punt zijn. Buiten de, dat, is, dat is een belangrijk punt, het tegenhouden van onderzoeken. Wat, en dan weer wil en dan weer, dan, weer, dan weer niet. Um, volgens mij is er internationaal een verdrag ondertekend... door bijna alle landen ter wereld... De, op het verbod van het gebruik van chemische wapens. Dat is ook ondertekend door Rusland, volgens mij zelfs ook door China. Maar in ieder geval door Rusland ondertekend, dat verdrag. Um, hoe komt het dan dat de, de VN-veiligheidsraad Rusland daar niet aan kan houden? Dat, dat er onmiddellijk een onderzoek gelast moet worden, Boris? Ja, kijk, je kan, alles kan zomaar tegen worden gehouden. Kijk, heel veel dingen zijn politiek. Het wordt soms op een andere, andere boeg gegooid bij zo'n debat. Hè. Dus als je erbij zit, dan komen er hele argum, andere argumenten op tafel... dan uh, in een normaal gesprek uh, zouden worden gewisseld. Dus dat zijn allemaal diplomatieke trucjes. Um, kijk, de VN heeft geen eigen leger... Het is niet zo dat de VN zelf de wetten kan afdwingen. Daar heb je altijd dan weer landen voor nodig die dat gaan uitvoeren. Nou, Obama ja, die is nou niet heel erg van plan om in een oorlog... die eigenlijk volstrekt onvoorspelbaar is om zich daar nu in te gaan mengen. Maar ook hij heeft, hij heeft al een paar keer gezegd... als er chemische wapens worden gebruikt, dan, ga ik, in, dan ga, ik, uh, ga ik ingrijpen. Nou, dan, dan is het nu wel zo'n beetje het moment gekomen, zou je zeggen... Maar ja, dat gaat een miljard per maand kosten, is uitgerekend... He, door de Amerikaanse uh, defensie, staf. Ja, dat is ook niet een goed verhaal. En het is maar helemaal de vraag, of je wat ga je dan doen? Ga je dan bombarderen? Wie dan? Ga je daar binnenvallen? Waar dan? En dus goed, het is volstrekt... interventie is geen, is geen oplossing. Is geen absoluut nee. geen oplossing. Maar het probleem is dat die machtspolitiek uh, zich heel duidelijk aftekent. Ja. En dat, dat de Russen en ook de Chinezen eigenlijk inmiddels gewoon alles doen... om niet. De Europese Unie en de Verenigde Staten te helpen. En de kern daarvan is ook een angst dat zij op een dag een minderheid uh, zullen neerslaan of een organisatie Precies. willen aanpakken. En dan, hetzelfde voor en hun dan broek geen, ja. geen uh, maatregelen tegen zich willen zien. Dus zij denken nu gewoon: uh, wij doen hier niet aan mee. Maar geloven, blijven, jullie, geloven jullie als democraten nog in de VN? De VN is heel erg slecht aan het functioneren momenteel. Dus er is geen alternatief wat beter is. Je moet denk ik nog steeds proberen tot een aantal afspraken te komen. Maar dat het voor geen meter werkt, dat is, dat is zo duidelijk als wat. Zeker de VN-veiligheidsraad. Even naar VN Herman, want jij, jij, kijkt, jij kijkt er ook met jouw ogen naar. En met een politieke blik en met een menselijke blik. Wat is, wat is jouw gevoel hierbij? Want het is een hele, heel ingewikkeld. Maar... Nou, ik voel me ook een beetje machteloos. Want ik heb het gevoel dat we gewoon als Westen moeten erkennen... dat we niks kunnen doen. Uh, elke keuze is slecht je moet kiezen tussen twee kwaden en dat doen we liever niet. Dus ik zou eigenlijk zeggen van laten we proberen met humanitaire dingen te doen wat we kunnen. Ja. Maar vooral niet onze vingers branden door wapens te gaan leveren die uiteindelijk gekeerd worden tegen groepen. Rihanna Eens? Ja, ik denk ook dat dat meespeelt in waarom het zo weinig leeft in Nederland. Ik heb geen flauw idee. Ik zou niet er is niet een groep of een leider waarvan ik nu denk nou als die nou wint, we bedoel we willen een goede en een slechte partij. Hier is iedereen min of meer slecht. Dus ja. Wat, wat moet er dan gaan gebeuren? Even nog uh, uh, kort om, om laat me zeggen, de, de consequenties van dit verhaal nog iets verder door te trekken. Je ziet nu dat in Libanon en in de regio de, de onbalans ook steeds groter wordt hierdoor. Wat, wat zou, waar zou het uiteindelijk naartoe kunnen gaan? Wat we zeker niet moeten willen, Marietje. Nou, kijk, de humanitaire crisis is groter ja. dan, die, dan die op een andere plek ter wereld ooit geweest. 1 miljoen vluchteling, kinderen op de vlucht vanuit Syrië. Ja, meer, meer Syrische uh, vluchtelingkinderen op Libanese scholen... dan Libanese kinderen. Ja. En de VN heeft nog nooit zo'n grote oproep om hulp gedaan. En landen die ook weer met die mooie woorden beloven... dat ze uh, geld zullen leveren, maken dat geld niet over. Dus als we zeggen, het beste wat we kunnen doen... is humanitaire hulp verlenen, moeten we ons wel beseffen... en ik ben het daarmee eens, wat het prijskaartje is wat daaraan hangt. En dat we echt veel meer moeten doen... om alleen maar basisvoorzieningen als zorg... Voedsel, uh, onderdak te regelen. Ik ben zelf in Libanon geweest. Mensen leven onder om, erbarmelijke omstandigheden. En niet alleen is het humanitair gevaarlijk, maar het kan ook de hele regio destabiliseren. En tot een oorlog in dat de hele al regio dat leiden. Dat is de bezig, min of meer. Precies, natuurlijk. en dat ja. kan nog veel erger. Ja, maar hier, nog iets? Nou, je vroeg waar kan dit heen gaan. Waar ja. ik bang voor ben voor het Midden-Oosten, is dat het een enorm grote strijd gaat worden. Tussen de enerzijds en de Soeniten ja. anderzijds. Dat zie je in Syrië, dat zie Die je al bezig is, ja. vandaag ja. in Libanon. En als het hele Midden-Oosten daarin valt, dan, dan staat ons nog heel veel te wachten. Ja. Is dat niet iets wat misschien daar gewoon moet gebeuren? Om het maar even plat te zeggen. Stond dat niet al heel lang op de rol dat er een keer ging gebeuren tussen die twee bevolkingsgroepen? Ja, ja, de vrees is natuurlijk al heel lang uh, daar geweest. En de belangen zijn ook heel groot. Er wordt ja. ook door beide kanten zwaar op ingezet. Uh, en er is natuurlijk altijd maar beperkte ruimte voor de Europese Unie... om daar van buitenaf iets aan te doen. Maar het is denk ik een illusie om te denken dat het een ver van ons bedshow is... dat het ja. iets is wat uh, he, Arabieren of moslims onder elkaar moeten uitvechten. Van dat soort teksten hoor ik wel eens. En uh, ik vind dat we niet kunnen wegkijken... en ook ons moeten beseffen dat het onze achtertuin is... Uh, die dan in brand staat met alle gevolgen van dien... voor uh, extremisten die daar proberen uh, mensen te werven... Ja voor economische achteruitgang... voor vluchtelingenstromen. Uh, en Jij en houdt het in lm. Europa op de agenda, mag ik hopen, Marietje. Absoluut, ja. Dankjewel. Ik weet niet of je nog blijft zitten, want je had haast geloof ik... blijf nog even zitten. Krijg, hebben we nog koffie? Nou, goed. Nou. We <laughs> krijgen zo meteen naar negenen ja. gaan, gaan we gewoon verder. praten over ABI AMRO, want dat gaat weer naar de beurs. Uh, de politiek is uit zijn zomerslaap ontwaakt. We hebben een nieuwe tv-zender en natuurlijk voetbal met Herenveen Ajax. Wil je meepraten, dan kan dat via Twitter met hashtag BNN Today. Dat allemaal na negenen. Uh, nu eerst het nos met... Freddy van Duin. Een mooie break. Een de Raanvogel, nachtegaal, roerdomp, wolf, ijsvogel. Het grootste natuurevenement van Nederland is dit weekend in de Oostvaardersplassen. En natuurlijk is vroege vogels erbij. Ooievaar, groene kikker, klapekster, watervleermijs, rode wouw, steenuil, zeearen, gierswaaluw, enkelhert, gekuil, veldspinkhaal, gans. Radio 1, zondagochtend van 8 tot 10. Vroege vogels, het nieuws van alle kanten.